10 uur, Eva de Jong met het nws journaal Prins Friso heeft in het ziekenhuis in Innsbruck bezoek gehad... van de vriend met wie hij vrijdag aan het skiën was... toen hij door een lawine werd bedolven. De Oostenrijker Florian Moosbroeker ging vanavond samen met prinses Mabel... en prins Constantijn op bezoek bij Friso. Moosbroeker werd gisteren door de politie in leg ondervraagd. De hoteleigenaar skiede met prins Friso buiten de piste... toen de prins werd bedolven onder een lawine. Moosbroeker belde de hulpdiensten. Hij bleef zelf ongedeerd doordat hij een speciale airbag droeg. De RVD zei vandaag dat er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn over de toestand van de prins. Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National in Frankrijk krijgt geen toestemming om mensen anoniem op de lijst te zetten die ze nodig heeft om aan de presidentsverkiezingen mee te doen. Het constitutionele hof heeft haar verzoek daarvoor afgewezen. Le Pen moet net als andere kandidaten voor 15 maart 500 handtekeningen overleggen van burgemeesters of lokale bestuurders die haar kandidatuur steunen. Hun namen worden gepubliceerd. Het Front National heeft 118 gekozen vertegenwoordigers. Le Pen vreest dat ze de 500 handtekeningen niet haalt. Supermarktconcern Jumbo mag C1000 overnemen. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat akkoord met de overname van de ruim 400 winkels. Wel stelt de NMA als voorwaarde dat Jumbo 18 winkels verkoopt om in een aantal plaatsen oneerlijke concurrentie te voorkomen. In het huis in de Groningse plaats Leek is vanmiddag een man neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Van de schutter ontbreekt nog ieder spoor. De man werd niet in zijn eigen huis neergeschoten, maar in dat van een vrouw. Wat de relatie tussen de twee is, kan de politie nog niet zeggen. De vrouw wordt verhoord. Het weer. Vannacht ontstaat lage bewolking. De temperatuur daalt in het zuidoosten naar 0 graden. Aan de kust tot een graad of 4. Morgen bewolkt overwegend droog en een stevige zuidwestenwind. En maximaal rond 9 graden.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 Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 22,50 euro. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera winkels. Maak het mee! Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is een dinsdagavond met Champions League voetbal. In de achterfinales maakte oud az Pontes Pontus Wernblom een prachtig debuut bij CSKA Moskou. Hij bezorgde CSKA een gelijkspel tegen Real Madrid. En op dit moment speelt Napoli in eigen huis tegen Chelsea. Ronald van der Geer. Dat is het nu een beetje in balans is. Na 59 minuten, het is 2-1 voor Napoli. Doelpunt, de tweede van Napoli werd gemaakt in de extra tijd. Nadat de Turjanen eerst op een 1-0 achterstand kwamen, zit hij nu wel in een fase waarin Chelsea wat meer balbezit heeft, maar nog niet inslaagt om een doelpunt te maken. Napoli dus, na bijna een uur aan de leiding 2-1 tegen Chelsea. Turner Jeffrey Wammers probeerde vanmiddag in de rechtbank alsnog een Olympisch ticket te veroveren. Zijn concurrent Epke Zonderland moet nog even wachten voordat hij echt zeker weet of hij naar Londen mag. Het ja, is dus zo twee weken. Het is jammer dat het nog zo lang duurt. Ik vind het ook wel fijn als er op een gegeven moment een uitspraak is en dat je, dat je weet waar je toe bent. Edwin Cornelissen volgde die zitting, later een reportage erover. Hij leek een garantie voor goud. Dressuurpaard Totilas boekte ongekende successen met ruiter Edward Gal. Totilas werd voor miljoenen verkocht aan een Duitse eigenaar. De als wonderpaard gehandelde miljoenenhengst en zijn reiter Matthias Raad konden het Duitse team niet meer ganz naar voren brengen. Maar nou, dat wonderpaard is een zorgenkindje geworden. En een gesprek, uh, we hebben het daar straks over. En ook een gesprek met de schaatser die afgelopen weekend nog reserve was tijdens het WK Allround. En plotseling besloot om over een paar weken op zijn 27 e te stoppen. Dat allemaal in aflevering 9950 van NOS Langs de Lijn. Het zijn slechts subtoppers in eigen land. Ze willen graag toppers worden dit uh, seizoen in de Champions League. Napoli en Chelsea. Ronald. Nou, bij Chelsea ligt er zelfs uh, een noodzaak, Henry, denk ik, om te winnen. Ja. Na een uur spelen staat uh, Napoli met 2-1 voor tegen Chelsea. Maar is het wel piepen en kraken achterin bij de Italianen. Nu is Drogba doorheen in het Zassup gebied, Maar uiteindelijk keeper de Sanctis in samenwerking met uh, een van zijn verdedigers, Aronica. Die de bal uiteindelijk over de achterlijn krijgt. Nee, het is nu wel druk dat uh, Chelsea uitoefent op de goal van uh, Napoli. Maar tot nu toe dus nog zonder succes. En dus leven de Italianen nog aangemoedigd door 54.000 mensen. Keel nu met een kopbal uit de corner vanaf de rechterkant. Maar ook die kopbal gaat net naast de goal van de Italianen. Het is dus het moment van Chelsea. Zoals er ook momenten zijn geweest voor Napoli. Napoli begon heel goed aan deze wedstrijd. Twee keer Cavani, direct voor keeper Tsjechië zet. Alleen twee keer was de Tsjechische keeper van Chelsea de spits uit Uruguay de baas. Toen kwam het momentje achterin bij Napoli. Een fout van de aanvoerder Cannavaro zorgde ervoor dat Mata, de Engelse, op een 1-0 voorsprong kon zetten. Toen tegen de verhouding in... Toen was Napoli het wat kwijt, maar herstelde zich wel. En doelpunten van Lavezzi en Cavani zorgden ervoor dat de Italianen met een 2-1 stand konden gaan rusten. En die stand staat na een uur spelen nog altijd op het bord. Chelsea speelt zonder. John Terry was wel meegereisd, men probeerde het. Maar uiteindelijk bleek toch dat die knieblessure die hij had te zwaar was. En hij is zelfs de komende twee maanden uitgeschakeld. En miste ook de Interland tegen het Nederlands elftal. Ja, En dan maar op jouw vraag te antwoorden. Chelsea is natuurlijk eigenlijk gewoon een topclub. Staat wel, op dit moment, vijfde in de Engelse competitie, met een straatlengte achter op Manchester City, maar is van origine een topclub waar prijzen gehaald moeten worden. Dat beseft Filas Boas ook als geen ander de Portugese coach. Hij staat onder druk en moet dus in deze Champions League presteren. En die tweeën in achterstand komt wat dat betreft dus uh, niet als geroepen. Vandaar dat uh, zijn ploeg er alles aan doet om een uh, doelpunt te maken. Men heeft in elk geval één uitgoal gemaakt, dat is al belangrijk. Maar er moet er eigenlijk nog wel eentje in. En langzaam maar zeker gaat Chelsea steeds meer aanvallen en ontstaat er dus wat ruimte achterin. En daar lijken de Italianen wel de spelers voor te hebben... om dat countervoetbal te spelen met de snelle Carvani... met als vormgever Hamzik de Slowaak. Nee, er zitten goede spelers hoor in dat elftal van Napoli... dat dus na de succes in de jaren 80 een wederopstanding kent in deze tijd. En gewoon in de Serie A... Ja, het middelmatig doet. waarin de Champions League erin slaagde om bijvoorbeeld topper Manchester City... de weg te voorspellen naar dat Europese toernooi. Balbezit nu voor Malouda. Paast de bal in de as van het veld naar Kehill. Kehill naar de rechterkant. Daar staat Ivanovic. Kan wat meters maken. Vervolgens de combinatie zoeken met Mata. Mata wordt dan teruggedrongen door de spelers van Napoli. Dan proberen die twee weer te combineren namens Chelsea. Maar is het inleveren geblazen. In dit geval bij Compañero. En gaat de bal naar Hamzik in de as van het veld. Dan probeert Napoli... ...tot aanvaardbaar voetbal te komen. Tsuniga is uh, speler aan de linkerkant. Hij is nu halverwege de helft van Chelsea aangekomen. Komt naar binnen. Vindt Ham ziek, die eigenlijk altijd wel aanspeelbaar is. Bal gaat dan weer een etage terug. Nee, zelfs twee etages terug. En uiteindelijk gevonden. Campagnardo speelt met een tulband. Botsing gehad in het begin van de wedstrijd al. Met Drogba. Hij heeft daarna van Mata nog een tik op uh, de tanden gehad. Dus wat dat betreft is het uh, niet zijn avond. Maar ondanks die tulband en de pijn... ...speelt hij nog steeds. Er kan geschoten worden door... Een speler van Napoli. Man die al een goal maakte. La Vesi, de Argentijn. Geblokte speler. Een beetje een tankachtige jongen. Onverzettelijkheid. Het schot wordt overigens geblokt door Cahill. En gaat over de achterlijn. Corner inmiddels genomen door Napoli. Bal vanaf de linkerkant komt het strafsoepgebied in. Wordt daar weggekopt door Mata. En wordt nu vanaf 30 meter in de handen geschoten van Petr Cech. De keeper dus van Chelsea. Die menig keer al heeft moeten optreden. Reddend, reddend heeft moeten optreden. Op inzetten van veraf en van dichtbij. Deze is van veraf van Gargano. Maar uiteindelijk recht op de keeper van Chelsea af. Zo is deze wedstrijd dus wat, ja, wat in balans zou je kunnen zeggen. Dit is het moment dat Chelsea wat sterker is. Maar we hebben dus ook momenten gehad dat Napoli de betere, het betere van het spel had. Aanval weer via Sturridge. Man van Chelsea. Jongeman die probeert nu richting de achterlijn te komen. Dat lukt. Dan voorgeven eerste paal. Daar komt Drogba wel naartoe. Maar daar komt ook Morgan de Sanctis naartoe. De eerste doelman van Napoli die in de competitie twee potjes moest missen. Maar nu weer fris genoeg is... Hij had namelijk last van een, blessure, een spierblessure. Fit genoeg is om in de goal te staan in deze mooie wedstrijd. 54.000 mensen kijken. U luistert en hoort dat het 2-1 is voor Napoli na 65 minuten. Eerder op de avond troffen CSKA Moskou en Real Madrid elkaar... in de achtste finales van de Champions League. Duel in Moskou onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Eindigde in 1-1. Real kwam via Cristiano Ronaldo al in de eerste helft aan de leiding... Er is een doelpunt, Ronald van der Geer. Geprutst achterin bij Chelsea. En Lavezzi maakt zijn tweede van deze wedstrijd, de Argentijn. Het is een beetje capers achterin bij Chelsea. Maar uiteindelijk krijgt hij de bal voor de voeten. En schiet hij dus Napoli naar een 3-1 voorsprong. Daar waar Chelsea de ploeg was die aanvalde en meende toch echt recht te hebben op een goal... is Ezequiel Lavezzi de held van de avond. Het is natuurlijk een keurig opgezette aanval vanaf de rechterkant. Maar Cavani mag toch nooit die bal meekrijgen daar. Met een, in een duel met Luis. Die bal moet weg, maar Cavani krijgt die bal mee aan de rechterkant... omdat Luis helemaal mis zit. Dan staat Tsjech uit positie, gaat de bal breed... en is het uh, uiteindelijk dus La Vesi die de derde maakt voor Napoli. 3-1 tegen Chelsea. Ik heb zomaar het gevoel dat het daar niet bij gaat blijven. Een half uurtje nog. We waren gebleven bij Real Madrid dat op voorsprong kwam in Moskou... na een half uur tegen CSKA. Tot een doelpunt van Cristiano Ronaldo. In de blessure-tijd van de wedstrijd, diep in blessure-tijd, zorgde Pontus Wembleau voor de gelijkmaker. Wembleau werd in de winterstop overgenomen van AZ en is nu dus in één klap de held van Moskou. Ik weet niet of je het een held noemt. 1-1 is niet het beste resultaat. Maar als je het in het ziet, moeten we blij met 1-1, want we hebben bijna niets gecreëerd. En ja, 1-1, we blij zijn met dat, ook al is het een 1-1 resultaat. Pontus Wembloom was heel blij met de 1-1. Jan Rolfs, goedenavond. goedenavond. Jij hebt deze wedstrijd voor ons gevolgd. Ja. Uh, ja, Wembloom zegt het eigenlijk al een beetje. Is het een juiste afspiegeling van de wedstrijd? De nee, 1 -1? Ja, absoluut niet. Het nee, nee, nee. had minstens 3-4-0 voor Real Madrid uh, moeten zijn. Misschien met het ene doelpunt van César uh, Moskou van, van Wembloom dan 4-1. Maar ze hadden het hier gewoon moeten, moeten afmaken. Real was in de eerste helft uh, veel sterker... Met Benzema voorin, Eusiel erachter. Uh, Ronaldo vanaf de linkerkant, zo'n beetje alle sterren uh, waren wel. Kaka nog op de bank. Uh, Higuain trouwens, die in, in het veld kwam na een kwartier voor Benzema. Die raakte geblesseerd. Maar ze tikte Moskou op het kunstgras van het Luzhniki-stadion eigenlijk helemaal zoek. Gewoon pech dus, dat het dan maar bij één doelpunt blijft? Uh, nou ja, dat, dat moet Real Madrid zichzelf aanrekenen. Ja. En uh, daar is Mourinho ook gefrustreerd over geweest na aflopen zag ik nog wat, wat interviews met hem, ook met de, met de Spaanse media. En, en toen zei hij wel dat er aan het doelpunt van, van, van Moskou... wat dus in, echt in de 93ste minuut viel... daar ging dan een overtreding aan vooraf tegen Ronaldo. Dat vond hij, ik heb dat ook gezien. Ik vind dat, ja, dan kun je door laten spelen. En als je ziet hoe Kuipers heeft gefloten... veel laten, laten doorgaan, vond ik dat een juiste beslissing. En dan is Mourinho een beetje gepikeerd en dan geeft hij af op Kuipers. Maar ik vond Kuipers gewoon een, ja, een, een dikke 7,5 score. En ik vind dat wat kinderachtig. Hm. Beetje Mourinho-achtig. Ja. Maar Real Madrid had hier gewoon 3-4, 5-0 moeten winnen. Even terug naar de man die uiteindelijk de man van de wedstrijd dus werd, Pontus Wernblom. Hij was euforisch natuurlijk over die gelijkmaker. Hij bracht ook wat nuance aan door te zeggen dat het alleen nog maar de heenwedstrijd was. Hij weet dat het moeilijk gaat worden in Madrid, maar dat niets onmogelijk is. En dat voor een team waar niemand verwachtingen van heeft. No, nobody gelooft in us. I think in the team and the supporters believe in it, and that's the most important thing. And we really do. But now we have to score at Benfica. It's going to be tough, but nothing is impossible. It's football. Ja, het is voetbal, zegt hij. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, Jan, dan gaat het niet Leuk enthousiasme. Nee, nee, nee, nee, Kijk, ze kwamen er nu al niet aan te passen. Hè. Ze missen natuurlijk Wagner Love, die, die spits. Die is naar Flamengo gegaan in, in Brazilië. Daar hebben ze tegenwoordig ook geld. Ze hebben Dumbia, nu een jongen uit Ivor -kust. Ja, kan heel hard lopen. Heeft wel wat acties huis Huisman in de Pasing, heel onzorgvuldig. Uh, ik vind het absoluut geen ingespeeld elftal. Moussa, daar dus ook natuurlijk... Uh, ja, het is een van... interessant ja. elftal voor ons, he? want wij kennen drie spelers uh, uit de heren, die uh, Moussa, Deze Moussa, precies, dus. Wembloom, die stond in de basis. En uh, Honda draait niet zo'n goed seizoen in in Rusland. Uh, die kwam er als invaller in in de, in de tweede helft. Daar hebben we dus allemaal wat mee. Die hebben dus in de Nederlandse competitie gespeeld. Uh, twee bij VVV en één bij AZ. Ja. Um, maar het is geen ingespeeld elftal, hangt als losstand aan elkaar. Uh, het is natuurlijk ook winterstop in Rusland. Ze hebben trainingskampen gehad in La Manga, Marbella, ze zijn in Spanje geweest. Maar los van of het nou seizoen is of niet seizoen is... het kwaliteitsverschil tussen, tussen CSK, Moskou en, en Real Madrid... was gewoon in deze wedstrijd veel te groot. En dat zal ook zo zijn in, in Bernabeu. Ja. Dus ik heb totaal geen, geen verwachtingen van CSK... dat die daar voor een verrassing zouden kunnen gaan zorgen. Kortom, bij een min 10 op kunstgras... Wordt het 1-1, maar dat is straks plus. Ja, zonnetje. Spaans zonnetje. Voorjaarsavondje in Bennebeu. Ja, met twee vingers in de neus. 2-0, 3-0, 3-1. Zoiets. Maar verder geen illusies voor Cesca Moskou. Volgende maand de return in Madrid. Jan Roos, dankjewel. Counting Crows met accidentally in love. Zou de eigenaar van Napoli, die ook filmregisseur is, heel stiekem al werken aan een script van een fantastische film van het seizoen 2012-2013, Ronald, waarin Napoli eh, eerst Manchester City uitschakelt, dan Chelsea, en dan puntje, puntje, puntje. Ja, je hebt het over Aurelio de Laurentiis. man die uh, gisteren nog bij ons op tv vertelde dat hij deze club kocht voor 32 miljoen. Club bestond toen uit een stukje papier. Ik vind dat op zich al een filmscenario waard. Maar je hebt gelijk, het, uh, het seizoen tot nu toe van uh, Napoli dus dan de competitie. Maar vooral het uh, Europese avontuur ja, vraagt eigenlijk wel om definitieve vastlegging uh, op, uh, in een uh, in film op het Witte Doek. Dus wat dat betreft zou dat zomaar kunnen. Na 73 minuten staat Napoli namelijk tegen de grootheden uit Londen met 3-1 voor. En Vilas boas, André Filas boas de Portugese coach, heeft ingegrepen. Moest ook eigenlijk wel. Heeft twee man binnen de lijnen gebracht. Lampert is erin gekomen. man waar hij altijd op kan vertrouwen. Die eigenlijk altijd wil spelen. Maar dat niet altijd meer mag. En Michael Escher, Maireles en Malouda zijn eruit gegaan. En nu ook een wissel bij de Italianen. Ja, maar Daar zal men ook zo langzamerhand toch wel eens een keertje moe en uitgeput zijn. Daar komt een Zwitser, Desmali. Hij uh, komt in het veld en nou denk ik toch dat de man die twee goals maakt eruit gaat. Dat is uh, La Vesi, de Argentijns International. Ja, het is wat vroeg voor een publiekswissel. Maar de man heeft werkelijk alles wat hij heeft tot nu toe in deze wedstrijd gestopt. Dus het is niet zo raar dat hij uh, vervangen wordt in uh, deze wedstrijd. Hij de held. Twee goals gemaakt op van Cavani. En die van Cavani zelf kwam op aangeven van de Zwitser Inler. En Mata heeft al heel lang geleden lijkt het te scoren geopend. Wat kan Chelsea nog? Met uh, Sturridge uh, Drogba aan de buitenkant een voorzet richting de eerste paal. Dan staan er wel twee, drie mensen van Chelsea in het Trasson gebied. Maar is daar uiteindelijk Morgan de Sanctis, de keeper van Napoli, die de bal gewoon te pakken heeft. En nu natuurlijk zo zijn tijd neemt om die bal in het spel te gaan brengen. Het is een keurige uitgangspositie die Napoli zichzelf heeft gecreëerd. Een 3-1 voorsprong. Nu nog kijken of het vast te houden is in deze wedstrijd. Het enige smetje is natuurlijk toch die goal die Chelsea heeft gemaakt. Maar je weet als je met 3-1 dadelijk naar Londen gaat dat Chelsea moet aanvallen. En dat het dan toch ruimte zal weggeven achterin. En daar heeft Napoli wel een goede ploeg voor. Razend snel omschakelen en op de counter spelen. Nu zakt het heel ver in om Chelsea Chelsea laat op te vangen. Moet Chelsea dus toch de lange bal hanteren. De ruimtes zijn klein. Het proberen is het waard om iemand te vinden aan de linkerkant. Dat is Sturridge. Die stond steeds aan de rechterkant. Maar duikt dus nu op aan de linkerkant. Bal gaat over de zijlijn. En de pechvogel van vandaag, Compagnado moet dan ingooien. Met een tulband, de pijnlijke pijnlijke tanden. En hij heeft nog wel meer tikjes te verwerken gekregen. Maar ook hij toont die on onverzettelijkheid die Napoli in de hele wedstrijd eigenlijk al uitstraalt. En waar Chelsea weinig antwoord op heeft. Nu een overtreding gemaakt door Chelsea op het middenveld. Gezien door Filas Boas. Leppert is de dader. De andere coach is Nicolo Lupi. Dat is niet de eerste coach van Napoli. Dat is Walter Mazzari. Maar die is geschorst. Heeft een tegenstander geduwd in de wedstrijd tegen Villarreal En dat is op beschorsing van twee wedstrijden komen te staan. En men zegt dat deze assistentcoach qua tactiek eigenlijk nog wat beter is. Nou ja, misschien is dit uh, wel de waarheid. Want hij heeft het uh, elftal keurig neergezet. En houdt in elk geval de zaak scherp tot uh, de laatste minuten. We zijn inmiddels in minuut 76 van deze wedstrijd. Als uh, Napoli probeert Hamzik te vinden aan de linkerkant. Kehiel moet dat oplossen. Balletje terug naar uh, Check Die gaat dan Luis aan het werk zetten. De verdediger, de uh, Braziliaanse verdediger gekomen van Benfica. Die zo weinig toekomt voegt aan dit elftal. Nu ook weer niet met deze paas. Het is 3-1 voor Napoli met nog 14 minuten in Naples. Het leek allemaal zo simpel. Als de Nederlandse Turnbond moest kiezen uit twee turners... dan zou de grootste medaillekandidaat naar de Olympische Spelen van Londen gaan. Epke Zonderland dus, en niet Jeffrey Wammers. Maar Wammes legde zich niet neer bij de voordracht van zijn concurrent. Hij hekelde de procedure die op het lijf geschreven leek van Zonderland. En daarbij, Wammes had al vormbehoud getoond en Zonderland nog niet. En dus stond Jeffrey Wammes vanmiddag strijdend tegenover de Turmbond... tijdens een kort geding dat diende in Zutphen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is kwart over één in de middag als Jeffrey Wammes arriveert... bij de rechtbank in Zutphen. Gevolgd door fotografen en cameramannen haast hij zich naar binnen. In Heerenveen is het Epke Zonderland die in alle stilte een training afwerkt. Maar terug naar de rechtszaal. Meneer Wammers, u mag aan de linkerzijde voor mij plaatsnemen. En de mensen van de KNGU, die kunnen aan de rechterzijde voor u links plaatsnemen. De sfeer is nog ontspannen. Nou, het is een wedstrijd, meneer Wammers, ook. Rechtszaken zijn een soort wedstrijden. Dus uh, ik zou zeggen, speel hem goed met uw advocaat. En dat wens ik ook de Nederlandse Gymnastiek Unie uiteraard toe. Maar dan wordt het serieus. Het is aan advocaat Scholten om zijn eisen neer te leggen. En dat zijn er twee. De primaire eis is dat Wammers uh, wordt aangewezen in plaats van Zonderland Omdat hij heeft voldaan aan de voorwaarden van de KGU. Hoe kijkt Epke daar tegenaan vanuit Herenveen? Uh, ja, dat was mijn verwachting dat dat de eisen worden, anders uh, is er geen, uh, ja, zou er geen rechterk zijn. Dus uh, ja, dat is net nog geen verrassing. En dan de tweede, subsidiaire eis, voor als de eerste niet wordt ingewilligd. Die uh, houdt dan in dat uh, de rechter gelast, de KGU, een regeling te maken om uh, in een uh, sportief... Criterium de beslissing te nemen door een aantal wedstrijden nog toe te laten. En dan uh, de uh, resultaten die beide turners daar halen... World Cup, EK... dat die dan meetelt als uh, graadmeter voor de aanwijzing. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn voor mij... omdat ik nu uh, ja, mijn traject in ben gaan ja. Dus uh, lastig als dat, nog, op, uh, dat nog ergens moet gaan inplannen. Maar aan de andere kant is er inderdaad op basis van, uh, van de procedure... die is opgesteld, uh, is er al een keus gemaakt uh, in het voren van mei... Ja, ik, uh, dat was op basis van de, degene die, uh, die de meeste kansen maakt op, uh, op de medaille. Wat volgt is een uiteenzetting over het waarom van de eisen. Ingewikkelde materie, zegt de rechter nog. Ja, dat verbaast mij, want uh, ik, ik denk dat dat komt omdat de K het zo ingewikkeld heeft gemaakt. Maar goed, de argumenten dus. Advocaat Scholten gaat in op de procedure, zowel die van NOC-NSF als die van de Turnbond, En komt tot de conclusie dat die niet ver is. Het wordt dus niet op sportieve gronden beslist, er wordt naar het verleden gekeken. Zoals ik al zei, dat biedt geen garantie voor de toekomst. Dus ik vind het een, een niet op sportieve gronden gebaseerde beslissing. En daar komt bij dat advocaat Scholte vermoedt... dat er sprake is van een vooringenomenheid bij de Turmond. Alles is eraan gedaan om Epke naar de Spelen te krijgen. Ik eh, vind heel duidelijk dat de KGU met name meneer Roskamp... Door zijn, ook zijn gezwalk met eh, vormbehoud eh, niet, vormbehoud wel, vormbehoud op brug. Dat hij daarmee eh, de onduidelijkheid heeft gecreëerd en het dus niet sportief is. Kortom, een slechte procedure. Het kan veel beter. Maar dan de advocaat van de Turmbond. Die zegt dat de procedure juist is toegepast. Wijst bijvoorbeeld op de erenlijst van Epke Zonderland zijn medailles op EK's en WK's? Ja, ik ben daar tegen, Want eh, dat zijn allemaal resultaten uit het verleden. En dat zegt niet uh, hoe de vorm uh, straks in Londen is. Hij heeft aan de ene kant een punt, maar aan de andere kant, daar, dat is wel, je, je hebt inderdaad laten zien dat je het kunt. En als je dat niet kunt laten zien, uh, ja, dan heb je ook geen garantie. Zeg maar. dus en uh, als je kijkt naar de resultaten op, in het verleden, dan heb je meerdere punten. Uh, va, ja, ik heb vaker kunnen laten, of laten zien uh, dat ik uh, op het hoogste niveau thuis hoor en dat ik een kandidaat ben. Dus uh, dat geeft uh, naar mijn idee uh, goede garanties. En nog een argument van de Turmond: Epke Zonderland heeft op rekstok de op één na hoogste moeilijkheidsgraad van de wereld. Ja, dat vind ik ook zo relatief. Uh, het, is, het is maar wat je, er, wat je eraan aan toekent. En punten zijn punten. En dan is er nog de kwestie over het vormbehoud. Jeffrey Wammes heeft dat al getoond. Epke Zonderland nog niet. Dus is het voor advocaat School te duidelijk. Jeffrey Wammes is degene die naar de Spelen moet gaan. Want vormbehoud hoort bij de kwalificatie. Eh, ik denk dat het een conditio sine qua non is. Het... Oh, wat zei u? Een, een conditio sine qua non, oftewel zonder, dat bestaat het niet. Zonder vormbehoud kom je niet aan die kwalificatie. Vormbehoud is gewoon een keihard onderdeel van de kwalificatieeis. Het vormbehoud is, is niet uh, een kwalificatieprocedure. Uh, die komt pas, de vormbehoud komt pas in, in, uh, in gang op het moment dat je gekwalificeerd bent. In het jaar van de Spelen heb je dan een aantal kansen dat je het vormbehoudlimiet kunt halen... om aan te tonen dat je nog steeds op de Spelen thuis hoort. De wedstrijd in de rechtszaal wordt pas over een week of twee beslist... want dan doet de rechter uitspraak. Duurt dus nog even? Nou, het is dus zo twee weken. Het is jammer dat het nog zo lang duurt. Het, uh, ik vind het ook wel fijn als er op een gegeven moment een uitspraak is en dat je, dat je weet uh, waar je toe bent. Zij heb Zonderland land vanuit een stille trainingshal. De camera's waren vandaag vooral gericht op Jeffrey Wammers. Het is ook de rechter niet ontgaan. Oké, okay. ik denk dat de camera's aardig geschoten hebben, meneer Wammers. En ja, dat is het lot van een topsporter. Als je dat niet wilt, meneer Wammers, dan moet je verstoppertjes spelen. Maar dat heeft u hier gewoon niet gewild. in de hitparade. Nu al een klassieker gotje met somebody that I used to know. Wat kan Chelsea nog tegen Napoli, Ronald? Proberen om een uh, tweede goal te maken in uh, deze wedstrijd. <coughs> Excuus. Um, Napoli-Chelsea. kent nog altijd een 3-1 -e tussenstand. Met nog vier minuten. Daar gaat Napoli weer. En de kans voor Pandev. In het veld gekomen voor Hamsik. Hij wordt bediend vanaf de linkerkant, maar schiet wellicht wat te gehaast. In het strafsoppgebied van Chelsea de bal over de goal. Het had wel 4-1 moeten zijn. Noem nog maar even de naam Hamstiek, want die is eruit gegaan voor Pandev. En Hamstiek kreeg eigenlijk een niet te missen kans. Bal vanaf de linkerkant. Overstapje van Cavani in het strafsoppgebied. Dus stond iedereen uit positie. En hoefde. Uh, Hamstiek die bal alleen nog maar binnen te schieten. Maar uiteindelijk kon die door Ashley Cole van de lijn worden gehaald. En blijft de marge dus twee. En blijft er dus wel hoop bij Chelsea. Dat het in elk geval die stand nog wat draaglijker kan maken in uh, dit duel. Het klopt op de deur. Alleen tot nu toe doet Napoli niet open. Het blijft bij tijd en weile met kunst en vliegwerk overeind. We zagen zojuist een uh, botsing weer. Tussen Drogba die zich echt het snot voor de ogen werkt. Maar uh, uiteindelijk niet heel succesvol kan zijn. Het kwam in een kopduel met Canavado, de De... De aanvoerder en centrale verdediger. Die twee kwamen ook weer met de hoofden tegen elkaar. Daar waar eerder Drokbaal een aanvaring had met uh, Compagnaro, de Argentijn. Die dus door Drokbaal met een tulbad speelt. Nu weer weg, de Ivo Diaan aan de linkerkant. Uiteindelijk is die Compagnara weer de man die het voetje uitsteekt. Bal over de zijlijn en dan is er ook gefloten voor een hensbal van Drogba. Op het moment dat hij de bal namelijk onderschept neemt hij mee eerst met de borst en vervolgens met de arm mee. En dat is gezien door de Spaanse scheidsrechter Velasco Carballo. En dus mag Napoli weer een vrije trap nemen. We gaan langzaam maar zeker richting het einde van dit duel. Drie minuten nog en een beetje extra tijd. En Napoli op 3-1 voor tegen Chelsea. Wie had dat gedacht? AZ probeert overmorgen de achtste finales van de Europa League te bereiken. Dat wordt na de 1-0 overwinning op Anderlecht van afgelopen week nog lastig genoeg. Zeker nu AZ afgelopen weekend een fikse tik van FC Utrecht kreeg. Het werd 3-0 voor Utrecht en de beslissing viel eigenlijk al na een kwartier. Lange bal richting de Moesje, kan doorkoppen en daar de penalty denk ik. Want uh, Azade wordt vastgehouden, dan gaat de bal er alsnog in. Maar uh, is er een uh, rode kaart voor een uh, verdediger van AZ? Dat is mooi Sander is een tegenstander vlak voor de goal van AZ tegenhoudt. Een strafschop bovendien. En die strafschop werd benut door Utrecht. En zo leidde Niklas Moijsander de nederlaag van AZ in. Het is niet de eerste keer dat hij dit seizoen van het veld werd gestuurd. Rob Fleur sprak erover met het leidend voorwerp zelf. Wat is met jou aan de hand, Niklas Moijsander? Drie rode kaarten in één seizoen? Nou, niet veel. <laughs> Ik heb vorig seizoen ook een paar gehad en dit seizoen drie. Dus dat is niks nieuws. Uh, uh, z Samen van die domme gele kaarten? En rode? Nou ja, ik vind dit seizoen uh, ja, geen enkele domme rode kaart. Dit was gewoon een keuze die ik ma maak op het veld. En was een verkeerde, maar dat kan gebeuren in de voetbal. Als je hem laat lopen, gaat die band misschien ook in. Maar dan blijf je met elf man op het veld staan. En heb je nog vijf kwartier om het goed te maken. Denken jullie daar nooit over na? Ja, misschien begrijpen jullie het maar het gebeurt best wel snel. Dus dat is... Uh... Ja, splitsconden, je moet beslissen en dan maak ik de verkeerde keuze, maar het gaat gebeuren. We hebben vandaag dan gesproken. Wat wordt er dan, wat wordt er dan gezegd? Nou, ja, het was gewoon een slecht, heel slecht begin van de wedstrijd. Uh, wij waren uh, niet agressief genoeg, niet goed in de duels. En, uh, maar ja, die rode kaart dat begint ook ergens anders. En het is niet alleen mijn fout persoonlijk, dat uh, is met de hele helft Zij hebben we bezig. En, uh, ja, dus uh, als je die goal kijkt, is het niet alleen uh, mijn fout. Natuurlijk maak ik de overtreding, maar het begint al eerder. Jullie waren de hele wedstrijd slap. Is inmiddels duidelijk waardoor dat kwam? Uh, nou, ik vond de tweede helft best wel goed met uh, tien man, Dus ik denk dat uh, de jongens hebben goed uh, gevochten, en goed gedaan. Tweede helft. Alleen in het begin was heel slap. En, uh, en na de rode kaart was de wedstrijd over. Dus uh, ja, wij hebben daarover gesproken. En uh, ja, het is een heel moeilijk om aan te geven. Want uh, iedereen was, uh, ik zag, uh, ik keek iedereen in de ogen voor de wedstrijd. Iedereen was klaar. Uh, wij waren scherp. Warming up was goed. Dus uh, daar lag het niet aan. Dus uh, ja, ik kan uh, niet, uh, niet een... Uh, ja, duidelijk uitleg geven, nee. De een zei, moeie benen, de wedstrijd van Anderlecht. De ander zei, zit in de kopjes. Ja, ik denk meer in de kopjes. Uh, uh, uh, natuurlijk is het zwaar na donderdag, uh, maar dat, uh, dat, is het, uh, dat is voetbal. En, uh, en, uh, je hebt twee dagen nodig om herstellen en dat hebben wij gehad. Dus dat is geen excuus. Uh. Uh, ja, ik zei het na de wedstrijd, maar daar was ik, uh, ja, had ik verkeerd. Er komt deze week anderlecht uit. Het moet anders. Ja, klopt. Uh, maar het is een hele mooie wedstrijd. Een hele mooie kans voor ons om uh, door te gaan in Europa. Dus het is gewoon een uh, ja, hele andere wedstrijd en wij zijn klaar voor en uh, wij kunnen niet wachten. AZ en Europese uitwedstrijden. Dat is geen gelukkig huwelijk hoor nou nee maar we zijn door van de groep dus wij doen het goed in europa is dus, uh, volgens mij is dat uh, geen probleem nee de laatste zegen weet je op europees niveau ja dat is uh, lang geleden 2007 september ja klopt maar gelijk gespeeld is ook genoeg nu dus uh, Bah, we gaan ons best doen en wij, wij gaan voor de overwinning. en Zeker een goal maken, want dan moeten we hun drie maken. En Anderlecht is thuis heel sterk, dus, en dat weten we. Maar, maar ja, wij hebben vertrouwen. En uh, deze wedstrijd tegen Utrecht heeft dat niet uh, verpest. Dus een revanche in Brussel? Ja, zeker. Revanche in Brussel, uh, dat, uh, daar gaan we voor. Al dus uh, de goed Nederlands sprekende Finn-Niklas Moijzander die op het matje kwam bij Rob Fleur. De laatste minuten van napoli Chelsea Ronald. Chelsea probeert de stand nog wat draaglijker te maken. De voorsprong is 3-2 voor, of 3-1 voor Napoli. Chelsea is op jacht naar de 3-2. Extra tijd loopt inmiddels van dit duel. We hebben de kans gezien voor Drogba voorzet van Kool vanaf de linkerkant. Maar werd verprutst door de spits uit de Ivoorkust. En nog één keer denkt Napoli, we houden alles kort. We zetten nog één keer vol druk. En proberen Chelsea het voetbal mogelijk te maken. Dan gaat de bal van links naar rechts. En dan zit uiteindelijk Cavani daartussen de spits, die toch echt zijn verdedigende taken niet schuwt. Eén keer scoorde Deed dat vorig jaar trouwens drie keer tegen FC Utrecht. U weet het misschien nog wel, de 3-3 in Galgewaard. Maar goed, daar zijn we nu niet mee bezig. We zijn nu met Chelsea bezig. Met een schot weer van een meter of twintig. En de Sanctis reageert goed op die inzet van Frank Lampard. Een gezegend gebaar van die doelman van Napoli. Als hij die, die bal dan te pakken heeft. Want goed breed gelegd door Drogba. Maar uiteindelijk dus het schot van Lampard in de handen van die doelman uit Napels. De laatste 40 seconden. 3-1. Het is iets waar je mee thuis kan komen. Hoewel Napels al thuis is. Maar waar je ook mee op reis kan. En hoe gaat het met Filas Boas. De man die zo onder druk staat. Er moeten prijzen gewonnen worden. Goed niet in de competitie. Dan maar in de Champions League. Maar gaat dat nog gebeuren? Wat kan je dit thuis nog goed maken? Overtreding gemaakt door Cahill, Rand van het strafschopgebied. Een overtreding op Cargano. Andere Uruguayan in het elftal van Napoli. Ja, dan zal het even duren voordat die vrije trap genomen wordt. En dan zal dit ook het laatste zijn. Wat de Spaanse scheidsrechter toe gaat laten in dit duel. Nog één keer organiseren achterin. Nog één keer proberen bij Chelsea om die vierde te voorkomen. Petter Cech zet een muurtje neer. Twee mensen erin. daarin. Uh... De verdedigers onder meer... Daar zie ik Ashley Cole in die, in die muur staan. En ook Ramirez, Tsjech, staat te schreven dat het nog een stukje naar achteren moet. Nou, Dan kan die vrij trap genomen worden vanaf de linkerkant. Dan gaan er toch vanuit veel spelers van Napoli in die slotfase nog een keer mee naar voren. De bal gaat ineens op goal, wordt aangeraakt door Cannavado, gaat naast. En dan is het afgelopen. Napoli wint met 3-1 van Chelsea in eigen huis. En zo hebben we toch twee verrassende uitslagen vanavond. CSKA, Moskou tegen Real Madrid, 1-1. En Napoli, Chelsea dus 3-1. Morgen zijn de laatste de laatste twee achtste finales, de heemwedstrijden, wel te verstaan. FC Basel tegen Bayern München en Olympique Marseille tegen Internationale. En de returns van de wedstrijden van vanavond die zijn op 14 maart. A little love in your heart van Annie Lennox en Al Green. Ajax mist aanstaande donderdag in de Europa League return tegen Manchester United. In ieder geval Dimitri Boulekin, Theo Jansen en Nicolai Boylessen. Boulekin, die zondag tegen NEC nog twee keer scoorde, heeft een kuitblessure. Jansen is er nog niet bij vanwege zijn liesblessure En Boylessen heeft opnieuw een hamstringblessure opgelopen. En hij moet minimaal drie weken rust houden. Andere sport. Begin deze maand werd hij nog derde op het NK Allround schaatsen. En afgelopen weekend was hij reserve tijdens het WK Allround in Moskou. Hij is pas 27 en toch houdt hij het voor gezien na dit seizoen. Ben Jongejan, goedenavond. Goedenavond. En op dat NK Allround stond jij zelfs na drie afstanden bovenaan. En Koen Verwij bleef jou uiteindelijk maar net voor en werd vervolgens derde op het WK Allround. Dan denk ik, dan is er voor jou ook nog heel wat te halen. Ja, goed, dat, dat blijft altijd nu de te vragen. Ik heb in het verleden ook al een keer een WK en een EK gereden. Ja. En uh, ja, ik had gewoon uh, dit aan het begin van het seizoen uh, mezelf al gesproken. Van uh, dit wordt een laatste seizoen. En uh, ja, ik wil gewoon, uh, ik wil wat verder, uh, ik, ik wil een nieuwe stap maken in mijn leven. Dus ga ze carrière afsluiten en uh, hopelijk zo goed mogelijk. En dat uh, is op het NKO-rank zeker gelukt. Want uh, ja, ik, uh, ik reed gewoon een hartstikke goed toernooi. Met uh, ook uh, een paar uh, PR zelfs. En uh, maar goed, ik, ik, heb, ik bekijk het gewoon in het grote plaatje en ik, ik had mijn, mijn keuze al gemaakt en ik, ja, ik ben toe aan een nieuwe stap. En jij bent dan niet iemand die die keuze dan bijstelt en dan bijvoorbeeld, denk, je zei het zelf nog op het NK round dat de top in Nederland op dit moment vrij breed is. Nou, je beweest dat, je zat erbij. Heb je dan niet dat je denkt, de Olympische Spelen komen eraan? Het zou toch maar zo kunnen gebeuren dat ik me daar per ongeluk tussen rij. Ja goed, ik heb natuurlijk na zo'n weekend zoals op het NK ga je ineens aan je beslissing twijfelen. Ja. En ga je ga je, ja, ga je nadenken, ga je praten. En ja, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik, gewoon, uh, dat ik, dat ik niet meer de voldoening eruit haal die ik eruit zou moeten halen om, uh, uiteindelijk, uh, om alles aan de kant te zetten, nog twee jaar. En waar komt dat door dan? Ik, uh, ik, ben wat, ik ben wat ouder geworden. Ik, ik ben nu 27 en ik heb uh, heel oud, ja. Ik heb, <laughs> nou, in, ja. Als je naar de rest van de schaatsers in Nederland kijkt, zeker. Maar goed, dat is nou, niet de enige reden ja, hoor. de de is 36, uh, toch? 35, ja. Ja, dat klopt. Dan, dan is hij inderdaad de oudste te pakken. Ja. En uh, maar goed, uh, ik heb een leuke opleiding afgerond bewegingstechnologie aan de Haagse Hoogschool. En uh, daarvoor uh, daarmee wil ik graag wat nieuws gaan doen. En ik, ik, ik ben heel erg, ik, ik heb heel erg zin om, uh, om die uitdaging te gaan pakken. Ja. En uh, ja, daar zie je ook gewoon een hele leuke uitdaging in. En uh, ja, Ik, ik vond het steeds lastiger geworden om voor het minder leuke wedstrijden... dan noem ik het ja, de regionale topwedstrijden eigenlijk... om het daarvoor op te laden. Ja, want dat is wel het lastige voor jou als gaatse net buiten de top. Hè? Dat je, waar wij al die anderen uh, die, die gewoon heel bekend zijn in Nederland... Kramer en Blokhuis en Buust elke week zien, zien we jou bijna nooit. Kun je eens uitleggen hoe moeilijk dat is eigenlijk... als je in de kantlijn moet presteren? Goed, wat ik net al zei, je, je hebt dan een aantal regionale wedstrijden, landelijke wedstrijden. En goed, uh, ja, als je dan zeg maar uh, in de top van de subtop mee draait, dan win je die eigenlijk bijna altijd. En, maar je bent blijkbaar, ja, ik moet echt op de Nederlandse kampioenschap uh, zo goed zijn, echt boven zelf uitstijgen om er tussen te rijden. En ja, dat, dat lukt mij gewoon niet elke keer. Daar ben ik net niet goed genoeg voor. En dat heb ik ook mezelf gerealiseerd. Ja, en dan is het steeds moeilijker om, je, om wel weer op te laden voor die, ja, voor die andere landelijke wedstrijden. Die, uh, ja, die, ja, die gewoon veel minder leuk zijn als je die al een paar keer gewonnen hebt. Ja, en jij zag het niet gebeuren dat je, nu je dan bijvoorbeeld ook weer bij het NKO Round aan derde bent, vlak achter Koen uh, dat je de stap misschien nog zou kunnen maken naar een ploeg, die dan jou misschien wat meer hogerop helpt nog, waardoor je het net wel kan, net wel haalt? Ja, goed, nou, ik... Uh... Nee, dat zag ik in eerste instantie niet zo heel gauw gebeuren. Omdat gewoon uh, um, ja, zijn in Nederland uh, ja, zijn er eigenlijk maar zo, uh, zo weinig uh, echt vo uh, volledige plotschaatsen. Ja. En um, ja, die, die stap zag ik eigenlijk niet meer zo gebeuren. En, en daar, daarnaast vond ik dat ook gewoon uh, wilde ik gewoon ook heel graag uh, een nieuw stap maken in mijn leven. En daar. Uh, <lacht> Ja, wat ik net als eigenlijk. Ja, zo meteen over die nieuwe stap, want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. En het heeft ook alles met sport te maken volgens mij. Eerst nog even, je hebt jarenlang samen met Jan Blokhuizen gereden. Waar heeft hij de goede afslag genomen en jij de verkeerde? Uh, ik heb twee jaar met Jan geschrazen inderdaad. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is hij gewoon echt doorgegroeid. En is hij nu in niveau hoger gaan, gaan presteren als ik. En toen kon hij naar TVM en daar, is, daar groeit hij nu op het moment eigenlijk nog steeds verder. En um, als, ik, als ik gewoon puur naar mezelf kijk, als ik, zelf in, als ik in de spiegel naar mezelf kijk en ik, uh, ik kijk naar mijn prestaties van de afgelopen vijf jaar, liggen die redelijk op, uh, op één lijn, met hier en daar een uitschieten. En um, ja, als ik dan puur naar mezelf uh, eerlijk ben, kan ik zeggen, ja, die stijgende lijn die is gewoon een, een, een klein beetje aan het afnemen. En um, ik zie mij zelf niet uh, nog een, een hele grote stijgende lijn oppakken. om uiteindelijk wel uh, wereldkampioen te worden. Want dat is wel wat ik altijd vroeg voor ogen heb gehad. Ik wil wereldkampioen worden. Veel minder doe je het en, niet. En dat, dat, ja. Ik heb mezelf gewoon de laatste. dat, dat is eigenlijk pas de, van de laatste twee, drie weken. dat ik dat ook nog eens ben, ben gaan inzien. Van ja, um, ga ik ook nog wereldkampioen worden? En, ja, dat, uh, de antwoord op die vraag die, uh, ja, die kwam eigenlijk steeds, ne steeds negatief. Ja, en die heb je en, nu zelf gegeven. Toen was ik mij echt helemaal klaar van, ja, um, ja ik, ik heb die keuze gemaakt, ik heb die beslissing genomen aan het begin. En het is nu goed. Ja. En ik heb het ook nog mooi af kunnen sluiten bij mijn huidige team 1NP uh, met onder Johan de Wit. En daar heb ik nu twee jaar weer gewerkt. En uh, ja, dat, is gewoon, uh, dat is heel goed uitgepakt uiteindelijk aan het eind van, het seizoen, van dit seizoen. En uh, daar ben ik gewoon heel trots op. En daar, daar kan ik gewoon ook aan het eind uh, van mijn uh, carrière op, op een goede carrière terugkijken. En over een paar jaar goed terugkijken op een, uh, op een heel mooi einde van mijn ja, carrière. En ja. dat is ook wel waar. Ja, nou vertel dan maar. Wat ga je doen? Want ik heb het idee dat je het heel graag aan ons wil vertellen. Wat wordt jouw nieuwe leven, jouw nieuwe carrière? Nou, <lacht> <lacht> ik heb het uh, ja, nog, nog niet helemaal definitief helemaal ingevuld. Maar ik heb natuurlijk een leuke baan. Uh, ook naast mijn uh, carrière ben ik in... Uh, kan ik, ben ik aan de slag voor een bedrijf dat heet InnoSport. Dat is een, een, een bedrijf dat zit op Papendal en die doen eigenlijk heel veel innovatieve projecten in de sportwereld. Dan moet je denken aan, de, aan, aan sportmaterialen, um, sportaccommodaties, maar ook de maatschappelijke behoeften aan, uh, aan sporters of aan, aan bewegen in het algemeen. Ja. Ja, zo, zij ontwikkelen zeg maar allemaal uh, modellen en ze doen heel veel projecten in, in, de, in die segmenten En ik, ik ben daar een projectleider in, van een bepaald project. En ja, daar zou ik heel graag uh, verder in groeien... Om, om vervolgens iets te kunnen betekenen voor de sportwereld... En naast, de, naast het bedrijf van Topsport. Ja, zonder in, uh, in heel erg in detail te treden... wat ga je dan betekenen voor de sportwereld? Wat wordt jouw eerste wapenfeit? Um, ja, ik hoop dat ik door mijn kennis, door mijn ervaring... in, in het Topsportleven... ook... Uh, Nederland kan helpen aan, aan gouden medailles in, op, op, op en rond de Olympische Spelen. En waarmee ga je dat doen? Door, door, door bij InnoSport, hopelijk, een, een hele leuke baan te krijgen... om uh, en de sporters te kunnen ondersteunen in hun materiaal... en hun faciliteiten en hun, um, nou, hun, visueel, hun, hun fysiologische waardes. En uh, ja, om hen te ondersteunen daarin. Ja En dat wordt de nieuwe carrière van Ben Jong-Jan? Ja, dat, uh, dat, dat lijkt mij hartstikke gaaf. Daar heb ik voorrecht nog niks uh, aan ingevuld, maar dat heb ik voor ogen. Oké, okay. ik ga je heel veel succes wensen in je nieuwe carrière. Op je palmares staat zesde op het EK, tiende op het WK. Dat is ook niet ja. verkeerd. En ook nog een woord geloof ik, hè? Japperen? Wat is ja, dat? japperen. Dat, is, <laughs> dat heb ik eigenlijk uh, in de tijd dat ik met Jan Blokhuis uh, trainde, hebben we dat uh, uh, veelvuldig gebruikt. En wat is dat? En, ja, dat is eigenlijk gewoon heel hard de, de bocht uit te versnellen. <laughs> okay. Dat is heel, heel erg in de mode is de laatste tijd in de heel Want uh, als je de bocht goed uit versnelt, dan, uh, dan kan je hele harde uh, afstanden rijden. Dus ja. Daar wordt heel erg op gehamerd, ook in de, in de trainingen. Van de, versnel je de bocht goed uit, dan kom je, kom je snel het rechte stuk op. En dan kan je de volgende bocht weer vol aanvallen. Of, vol aan je japperen, eigenlijk. Kortom, je was wel innovatief tijdens je schaatscarrière. Ja, wel. En, en dat, ja, dat hoop ik te kunnen gebruiken ook uh, in mijn volgende carrière. Ja. Ben Jongen, dan dank je wel. En ik wens je veel plezier nog bij je laatste wedstrijdjes. Ja, geen dank. En uh, leuk dat je me hebt gebeld. Goed, dag. Bij uh, japperen van het schaatsen door naar het uh, volgende onderwerp, uh, paardensport. Het is al anderhalf jaar geleden dat Nederland een zo goed als zekere Olympische gouden medaille, en misschien wel meer dan één, verkocht aan de Duitsers nog wel. Totilas was het wonderpaard waarmee Edward Gal zo'n beetje alle prijzen won. Maar uh, de macht van het geld won... Het won het van de sportieve drang en de eigenaar van Totilas verkocht het paard... voor een bedrag tussen de 10 en de 15 miljoen euro. En Gal kon op zoek naar een nieuw toppaard. Maar vanaf dat moment ging het met Totilas zelf bergafwaarts... met als dieptepunt een hengstershow twee weken geleden. Het gaat dus niet zo goed met Totilas. Beter gezegd met Totilas en Matthias Raad, de nieuwe ruiter van het wonderpaard... Nederlands boscoach Chef Janssen zag het vorig jaar al somber in op het EK. De combinatie klikt nog niet helemaal, dus uh, dit is nog wat huiswerk. Er komt gelijk niet uit reizen, morgen. Het is toch wel kans, het komt als het reguliert wordt. De spanning zal ook stijgen, natuurlijk. Komt gelijk, het blijft mooi, dat is sterk geregeld. In het Duitse vechten ging het op een Hengstenshow twee weken geleden goed mis met Totilas en Raad. Chef Janssen zag dat ook gebeuren. Het is natuurlijk altijd moeilijk als je zo'n heel ontzettend goed en wereldberoemd paard uh, krijgt toegeschoven... om daar uh, resultaten uit te halen die op het niveau liggen waar we zo op gelegen hebben. Het gaat toch altijd om de combinatie. En soms heb je daar één jaar voor nodig of twee jaar voor nodig of soms langer. Soms klikt het gelijk. Maar Matthias Schaat heeft natuurlijk ook niet die internationale ervaring wat Edward Gall heeft. En uh, Edward Gall is daarbij ook een zeer handige ruiter... die heel goed kan omgaan met de ongekende kwaliteiten van Totilas. Nou, dat is Matthias Gaat tot nu toe nog niet gelukt. Is dit het bewijs dat een paard alleen niet garantie is voor goud... maar dat het echt om de combinatie gaat? Ja, het gaat absoluut om de combinatie. Uh, Godzijdank kun je medailles nog altijd niet kopen, ook niet in onze sport. Het is in het verleden al vaker geprobeerd... maar ik heb die mensen nog nooit op, een, op uh, individuele uh, medailleuitreiking op schavot zien staan. Het is maar goed ook. Dus uh, het is wel het goede aan onze sport. Het moet en blijft een, uh, een, een combinatie. Die moet klikken. En als dat niet het geval is, dan gaat het gewoon niet lukken. Dus met alleen een goed paar kom je er echt niet. Zilver voor Totilas en die Duitse Mannschaft. De als wunderpferd gehandelde Millionenhengst. en zijn reiter Matthias Raad. konden dat Duitse team niet meer ganz naar voren brengen. Nou zijn er boze stemmen, vooral Duitse stemmen. die beweren. Uh, die Nederlanders die wisten dat van Meta af Op het moment dat, dat ze Totilas verkochten, wisten ze. die heeft zijn hoogtepunt gehad. En uh, dat wordt alleen nog maar minder. Wat is jouw reactie daarop? Nou, dat is klinklare onzin, in mijn opinie. Ik, eh, uh, uh, natuurlijk al heel geweldige dingen zien. Maar we waren er ook van overtuigd dat het uh, uh, absoluut nog niet in zijn top was. Ik denk dat de paard, uh, als hij nog wat meer tijd had, hij was heel jong. Toen hij verkocht werd zelfs nog. Dat was een vrij onervaren Grand Prix-paard. Dat hij nog, uh, nog beter gekund had als, als op de pijl waar, waar hij was. <tied> Aanleiding genoeg dus voor een flinke rit over de Duitse autobaan richting Hamburg. Daar woont namelijk Karsten Sossmeyer. Hij is paardensportcommentator bij de Duitse televisie en Sossmeyer is zo'n Duitser met vraagteken's. Ik heb eigenlijk niet verstaan kunnen waarom die Nederlander zo so een tolles niet versucht hebben in eigen land te houden. Dat had toch mogelijk zijn kunnen. Man had het toch ook zuchttechnisch genauso vermarkten kunnen, wie het in Deutschland nu staat. Sosmaier vraagt zich dus hardop af waarom Nederland niet beter zijn best heeft gedaan om Totelas te behouden. Vragen wij ons weer af waarom Gauw wel succes heeft met Totelas en raad niet. Edward Gahl had dit Pferd als relatief jonge Pferd overgenomen En hij had dit Pferd in- en uitwendig kennengelernt. Hij had het gemacht gemaakt tot wat hij is. En nu komt een neuer reiter die ook niet deze ervaring had wie Edward Haal. Hij is ook 20 jaar jünger. ...had niet zoveel veerden uitgebildet. Ik geloof dat het paard is in de uitbilding zijn reiter overlegen. Raad komt dus ervaring tekort. Gauw terug naar Nederland om Chef Jansen die belangrijke vraag te stellen. Gaat Totilas in Londen nou Olympisch goud halen voor Duitsland of niet? Hij zal zich wel weten te kwalificeren, denk ik, voor het Duitse team. Maar of hij voor een individuele medaille gaat in Londen, dat betwijfel ik zeer. Nee, dat zie jij niet gebeuren? Nou, nee, dat, daar heb ik geen vertrouwen in, niet in die korte tijd. Een reportage was dat van Matthijs Westraat. Michaela Krajicek is doorgedrongen tot de tweede ronde van het toernooi in Memphis. Krajicek is de nummer 82 van de wereld. en Ze was veel te sterk met 6-2, 6-1 voor Elena Balteca. Die komt uit Engeland en die staat 22 plaatsen hoger op de wereldranglijst. Krajicek liet de Engelsen volstrekt kansloos. Ze veerde goed en liet de Engelsen alle hoeken van de baan zien. In de volgende ronde stuit ze op een witte zin, Olga Govortsova. Dat is de nummer 78 van de wereld, een paar plekjes hoger dus dan Krajicek zelf. En de Zweedse bondscoach van het Nationale voetbalelftal daar... Erik Hammeren heeft John Guidetti van Feyenoord... voor het eerst opgenomen in de selectie van het Zweedse Elftal. Zweden oefent op de 29e tegen Kroatië. Naast Guidetti werden ook PSV'ers Andreas Isaacson en Ola Toivonen... Emir Bayrami van FC Twente en Rasmus Elm van AZ geselecteerd... voor dat Zweedse Elftal. Nog één uitslag uit Italië dan. Daar werd ook gewoon competitie gevoetbald. Bologna tegen Fiorentina werd vanavond 2-0. Tot zover voor nu. Morgen is er opnieuw Champions League voetbal Basel tegen Bayern München en Olympiek Marseille tegen Inter. Bij ons vanaf 10 uur in een nieuwe langs de lijn. Morgenavond. Straks met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Fijne avond nog. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag om 7 uur de Europa League. Twente, Sjoua, Boekarest. De komt een voorzet bij de tweede falen. Moet kunnen de bal wegkoppen. En dan is het bijna 1-1. PSV trapt zo'n spoor. Jonas schiet mooi. Oh, speeltijden. En om 9 uur Manchester Ajax. Linkerkant Jan, Jan schiet en Jan scoort. En ander legt a Aan de linkerkant Hollen doet zelf op geen van van Perenzo. Oh. De Europa League. Donderdag vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In in vakantie? Laat u inspireren door de reisboeken van De Slechte. Meer dan 300 reisgidsen al vanaf 3,99. Nu 10% korting op alle Lonely Planets. Ook op deslechte.com. Deloitte moet Aholt beleggers betalen. Dat vindt VEB-directeur Jan Maarten Slachter. U dacht als belegger niets met accountants te maken te hebben? Dat dachten beleggers in Aholt in Op Concepts en Landis ook. Door slechte controles van jaarrekeningen... hebben ook accountants beleggers benadeeld... De VEB accepteert dit niet en gaat de strijd aan met de accountants van Deloitte... voor hun rol in de boekhoudfraude bij Ahold. Had u in 2003 aandelen Ahold? wordt dan nu lid van de VEB. En meld u aan op veb.net. OT Theater speelt De Geit of Wie is Sylvia, een meesterwerk van Olby. Tot en met 18 maart in Den Haag, Haarlem, Leiden en Rotterdam. Kijk op ot-rotterdam.nl. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht... En een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Welk boek wordt managementboek van het jaar? Kijk voor de zes nominaties op managementboekvanhetjaar.nl. Managementboek.nl de beste boeken en meer. Dit is Radio 1.